9 uur. 9 Levy van Eck met het NOS-journaal. Als Feyenoord-supporters zich nog een keer niet aan de coronamaatregelen houden... mogen er minder toeschouwers te kuip in. Daarvoor waarschuwt de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Bij ernstige overtredingen overweegt hij zelfs om helemaal geen fans meer toe te laten. Juichen, zingen en roepen is vanwege corona verboden in stadions... maar veel fans hielden zich daar gisteren niet aan. De club kan supporters die niet genoeg afstand hielden een stadionverbod opleggen, zegt Abu Taleb. Verder moet Feyenoord al vanaf komende zondag 25 extra beveiligers inzetten die de afstandregel moeten handhaven. Italianen hebben in een referendum gestemd voor minder zetels in het parlement. Volgens Poll steunt 70% van de Italianen het plan. Daarmee wordt het zeer waarschijnlijk doorgevoerd. Dat betekent dat ruim 300 zetels uit het huis van afgevaardigden en de Senaat verdwijnen en dat dus een derde van de parlementariërs moet vertrekken. Volgens regeringspartij de Vijfsterrenbeweging wordt zoveel geld bespaard. Maar critici zeggen dat het het werk van parlementariërs zo bemoeilijkt. De wet gaat bij de volgende verkiezingen in 2023 in. Op het MBO hebben bijna 19.000 studenten nog altijd geen stage door de coronacrisis. MBO-scholen zijn bang dat hierdoor de onderwijskwaliteit verder onder druk komt te staan. MKB Nederland zegt tegen Nieuwsuur dat het bij sommige bedrijven te druk wordt als er ook stagiairs rondlopen. Verder speelt mee dat veel mensen thuis werken en ze dus geen stagiairs kunnen begeleiden. De EU is, nog, is het nog steeds niet eens geworden over sancties tegen het regime van de Wit-Russische president Lukashenko... De meeste ministers willen sancties, maar Cyprus wil ook maatregelen tegen Turkije... vanwege de Turkse zoektocht naar olie en gas in het Middellandse zeegebied. De Wit-Russische oppositieleider Tyganovska ja... riep de EU op tot financiële druk tegen Lukashenko. Het weer. Vannacht is het helder en kan er een misbank ontstaan. De minima liggen tussen de 5 en 10 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Alle informatie over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort... vind je op www.zfmsandvoort.nl of ZFM Text TV.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 Dan maar even af te ronden: Ghost Ego Black Era Eerst een paar stukken dacht ik, hé, hey, het is synthpop. En dan luister je het hele nummer af en dan denk je, hey, er zitten gewoon meer lagen in. Maar goed, dat vind ik dan altijd wel weer grappig met muziek. Tweede indruk, hè? Ja, ja, ja. Je moet altijd opletten met wat je in een keer krijgt. Ja, voordat je het weet, dan, dan word je er genadeloos mee afgestraft. Maar dat is nou niet helemaal de bedoeling. Uh, nog even terugkomend op het, uh, het laatste nummer in het eerste uur. Want Minus Citizen, we hebben ze hier natuurlijk in de studio gehad, uh, akoestisch. Want zij gaan van het standpunt uit, als wij in een kroeg moeten spelen, dan moeten wij ook, uh, ook akoestisch kunnen spelen. Dat doen ze dan ook. Maar dat is uh, kennelijk uh, toch uh, bij een aantal mensen opgevallen, dat ze dus meer uh, kunnen. En bij een Pop geloof ik. Ja, Ja, NH Pop. Ja, ja nee. En uh... Wat natuurlijk ook zo was. Zij hadden een uh, single release. Ook van die single build on sand in Sinatol. Dat was ook de laatste show in Sinatol voor het lockdown. Mm. Wat ik dan toevallig weer wist. Uh, ja, en, en volgens mij gaan dingen best wel lekker voor ze nu op dit moment. Mm. Dus ik, vind het, uh, ik gun het ze wel dat ze nu uh, ook bij die masterclass shows... Uh, hun ding kunnen doen. Ja, zeg maar. uh, ja. logisch. Uh, bovendien denk ik uh, van, uh, van sommige uh, muzikanten... ik heb er uh, zelfs uh, nog één gistermorgen uh, gesproken... die zegt, ach, ik vind het ook wel weer iets hebben... dat je dan ook uh, gewoon in stilte weer aan iets nieuws kunt uh, werken. Want uh, voor de een is het dan weer net uh, bezig... die in de schrijfproces zit, uh, komt het natuurlijk wel goed uit. Ja, Elk nadeel heeft zijn voordeel, uh, toch? Ja, en andersom. <laughs> uh, Kruipiaanse uh, woorden door Demi uh, gesproken hier in dit uh, tweede uur. Uh, we gaan uh, verder, want uh, we hebben uh, nog, uh, nog iets uh, in, uh, in de aanbieding. Uh, weer een nieuwe primeur, uh, geloof ik. Want, ja, zeker. De ja. nieuwe van de Polyframes die komt zo. Heb je hem al klaarstaan, of niet? Nee, nog oh. niet. Maar die, zit, die, die, komt, die komt wel voorbij. Nee, ik heb een andere uh, uh, klaarstaan. Die heb jij uitgekozen als het goed is. Ja. ja. ja want de, de, de vorige maand hebben we lorian uh, samen met Anna gedraaid. Maar nu heeft Anna zelf uh, nog een uh, nummer. Die kwam gisteren in de mailbox kwam weer nog binnen. Dus dan ga ik hem ook uh, draaien. Hier is Freddy. I've got a thought going on in my head. But it keeps on fading away you're gonna meet somebody one day they said to me and all of my friends come on already oh, come on home oh freddy will you be my real love come on buddy ready need a hug from freddy i want you to know that once i've drowned i'll shout because the reasons are the same same We will never play the same game One day The reasons are the same, same Back off met het nummer Freddy en uh, daarna en Rolodex met het nummer Boy. en Rock En Rolodex, dat is een uh, band uh, uit de krochten van Amsterdam, als ik <lacht> het even zo mag uh, omschrijven. En morgen spelen zij in het voorprogramma van de EP-elies van Jan Odaal in de Okkie. En Quirina, jij gaat erheen. Wat is ja. je eerste indruk? Ja, nou je zei, je zei dat het een beetje een krakersbandje was. En ik heb geprogrammeerd bij de Vondenbunker en ik dacht, oh ja, ja, dat zie ik helemaal voor me. En toen zag ik ook van ja, dit, dit lijkt me ook leuk live. Uh, ik vond het wel lang om te luisteren, maar leuk live. Ja. Ja. Nou nee, oh ja, het is een beleving, zien. hoor. Ja. Dat ik althans. Ja, ik, ik, ik word er wel enthousiast van, want dit was natuurlijk waar ik zelf uh, voor corona heel veel heen ging naar dit soort uh, dingen. Dus, dus ja, ik heb er eigenlijk wel zin in. Zo, Kijk uit naar je verslag. Ik ruik het bier al, weet je. Okay, de geur van verbrande matras wordt hier... Eh, hier zeggen, oud ja, ja. bier. Ja, nou, oud ja, bier. Even, even flink ongenuanceerd te zeggen. Tijd voor een primeur. Ja! Uh, ja, zeker. Ja. Want de um, Polyframes zijn lekker bezig. Um, ze hadden natuurlijk al een eerste single uit. En morgen komt de tweede uit. En die heet Everything Together. Um, op 16 oktober komt het hele album uit. We All Differ. En ze hebben op 16, 17 en 18 oktober... Um, de album release. De 18e. Ik weet niet helemaal of het nu een party kan zijn. Ik heb geen flauw idee hoe ze het gaan doen. Uh, het is... Maar uh, ja, het schijnt uh, ja, tof te worden. 18 oktober. Dat is, is mijn doen. verjaardag. Ah. Uh, dat, dat, dan zou ik dus al in principe dus dat album ergens uh, kunnen, eraf kunnen plukken. Denk ik. Ja, waarschijnlijk. Ja. Uh, nou, ze zijn toch al uh, goed bezig. Zullen Zeker. we dan maar... Uh... Zullen we maar gewoon draaien? Ja, lijkt me een goed plan. De Are cold. The chamber will light up. The noises set the tone. Imagine a room filled with laughter, with songs made of joy and friends.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 Jawel, twee nieuwe nummers. Maar ik doe het toch van Wies. En daarvoor Everything Together van de Polyframes. Heel erg dank voor de primeur. Uh, over Wies heb ik nog een leuke anekdote. Voordeel! Uh, het was de Amsterdamse popprijs 2018, mm -hmm. als ik me niet vergis. Mm -hmm. En uh, ik was daarbij. Het was de finale. En Wies stond in de finale. En uh, zij hadden gewonnen. Mm -hmm. En uh, hun oude drummer Jasper... Die gooide vol enthousiasme een microfoon in het publiek. Hm. Die belandde tegen mijn voorhoofd. <laughs> ja, dat was, uh, dat was nogal op. Het, het is niet meer te zien hoor. Dus, nee, nee, nee. <laughs> nou ja, hij had me ook heel lief een bos bloemen opgestuurd. Van sorry en ik hoop dat alles oké okay gaat. Ik wil ik nooit meer microfoon in het publiek insmijten. Nou ja, Jasper, het was in elk geval een heel memorabele avond. Hm. Uh, ja, en Wies gaat verder heel lekker. Afgelopen zaterdag hebben ze ook in het uh, uh, Vondelpark Openluchttheater gespeeld. Hmm. En uh, nou ja, goed. Ze uh, zijn regelmatig horen op 3FM. Dus uh, dat wou ik niet zeggen, way want, uh, to go. Ja, want uh, ze, ze zijn behoorlijk... Uh, ...opgepikt door de, de landelijke media. En bovendien, uh, Jeanne Rouwendaal uh, ...was in de tijd dat zij dus... ...in de finale stond van de Grote Prijs van Nederland. Ik denk 2014. Dat is al een tijdje terug. Uh, die hadden wij toen ook op het oog. Toen maakte Jeanne dus Engelstalige uh, liedjes. En uh, we vonden het wel leuk om hier... Uh, dus die heeft hier inderdaad nog gestaan. In, uh, nog voordat het, ja. uh, dus het was nog uh, voor het uh, Wies-tijdperk. Ja, dat is wel mooi om die ontwikkeling dan zo te zien natuurlijk. Uh, uh, zeker. En uh, dan is er nog iets uh, wat, uh, wat ook... Komt dat uh, ook weer bij jou vandaan? Jaggar? Uh, ja, dat ja? is een uh, vriend uh, slash uh, oud-bandmaatje van mij, Hugh hm? Bode. Hm? Hij is de Herman Brood Academie. Hij componeert ook voor veel muziek. En dit is een solo project. En dat nummer dat heet? Easy. Heel fijn. Jagger was dat. Er werd even nog gekeurd, maar dat doe ik dan ook nog. Um, want, Miranda. Ja, wat Het is, is tijd voor. Elsa Birgitta Bekman. Ja, en Volgens mij uh, hangt je aan de telefoon. Is ze er al bij? Ja, ze is er al oh, bij. Hoi Elsa. Ja, ja. ja, ja. Hoi. Hoi. <laughs> Hoe gaat het met jou? Uh, ja, wel goed. Oh, nou dat is mooi. Hey, um, Elsa, ik heb jou echt volgens mij super veel gezien. Uh, solo, uh, met Mike en de Musicians, memorabel <laughs> bandje sowieso. En uh, <laughs> natuurlijk de tips. Um, ja. En nu ben je onder je eigen naam uh, verder gegaan. Um, dus ik heb eigenlijk heel veel verschillende dingen van je gezien. En ik vroeg me af, is er een bepaald punt geweest in je muzikale carrière... dat heel belangrijk is voor, geweest voor waar je nu staat? Um, yeah, yeah. Ja, dat zijn natuurlijk binnenkomen momenten eigenlijk. <laughs> ja. ja, er is natuurlijk nooit één punt of zo, maar uh, wel hoe ik er zo bij ben gekomen om dan nu eindelijk me echt te gaan richten op uh, mijn solo project, of project, dat vind ik altijd zo denigerend, <laughs> uh, mijn levend werk. Mm -hmm. um, is eigenlijk dat ik in contact kwam met uh, MI5-studio's, waar ik Ah, oké. Okay. Mij uh, Jeroen Tenti en Erik Lensink. En um, ja, die waren heel enthousiast over mijn, uh, mijn eigen nummers. Mm -hmm. En ik was zelf wel eens een beetje bang dat het misschien te boring was of zo, omdat het van alles wat ik gedaan heb wel het meest uh, ingetogen is. Um, maar maar daarom ik het wel Ja. Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, het is ook veel meer het soort muziek wat ik luister. Mm -hmm. um, dus ja, dat was echt pure onzekerheid. En, um, maar door hun heb ik wel echt uh, dat zelfvertrouwen gekregen. En ah, dat wat van, een ah. goede ontwikkeling. Ja, ja. Hey, en op 2 oktober komt je album uit. Ja. Um, wat kunnen we daarvan verwachten? Is dat uh, uh, heel nieuw werk of is dat iets waar je al jaren naartoe hebt gewerkt? Um, nee, het is dus wel echt uh, de nummers die ik uh, van, ja, van nul tot nu, niet tot van nul, maar <laughs> eigenlijk van vijftien tot nu uh, heb geschreven. Dus het oudste nummer is uh, uh, geschreven toen ik vijftien was. Mm -hmm. um, en het laatste nummer uh, ja, twee jaar geleden denk ik. Uh, dus echt toen we al bezig waren met het album. Uh, dus dat, is een hele, dat gaat over een hele lange tijdsperiode en het is echt... Uh, uh, eigenlijk het, het moment dat ik uh, ja, de pubertijd inging en uh, mijn kindertijd gedacht zei en, uh, en, en het, ja, het leven van een, een jonge vrouw uh, begon. Eigenlijk. Hoe is het voor jou dan om liedjes te spelen die je schreef ja. toen je 15 was? Uh, ja, niet eens zo gek eigenlijk. <laughs> uh, dat verbaast me eigenlijk wel, maar dat is misschien... Ik heb ze jarenlang echt alleen met piano en zang uh, gespeeld. Mm -hmm. En toen op een gegeven moment kwam uh, een, uh, violiste Jade erbij. Yeah. En het moment dat ik dus uh, bij Jeroen Erik in de studio uh, terecht kwam... toen kwam er ook een mogelijkheid om het echt breed te gaan orchestreren. Dus daardoor zijn die nummers toch, toch in een soort van nieuw jasje gestoken... En, en ligt het toch weer dichterbij de persoon die ik nu ook ben... Is dat ook um, de reden dat er een band bijgekomen is? Ja, zeker weten. Ja, ja er had eigenlijk een, eigenlijk een orkest bijgemoeten. <laughs> Geen eisen <Van>, verder. <laughs> ja, van hoeveel, uh, hoeveel instrumenten er uh, op het album uh, zijn ingespeeld mm -hmm. en bijgekomen. Maar um, ja, we willen dat nu proberen om uh, met z'n vieren te gaan doen eigenlijk. Okay. Um, dus dat wordt sowieso niet één op één het album. Uh, maar dat vind ik zelf ook wel juist interessant. En hoe moeten we dat zien Om... dan met z'n vieren? Wat voor instrumenten ga je dan meenemen? Uh, nou ja, zelf uh, speel ik dan piano en zang en gitaar. Uh, met violisten. Uh -huh. um, uh, er, komt nog, uh, er zit nog een gitarist bij. En een drummer die ook uh, nog allerlei andere dingen kan doen. Zoals uh, ambient geluiden en... Uh, ja, dat soort dingen en zo, want dat, dat zit ook veel op het album, ja. dus, dus natuurgeluiden, bijgeluiden, uh, ja, dat soort dingen. Ja. Um, ik stel voor dat we je laatste single gaan draaien, On My Way, en daarna nog even bij je terugkomen en dan wil ik heel graag wat meer weten over de video's die bij je singles zitten. Ja, ja leuk. Dus die, die gaan we nu laten horen, On My Way, want ik was heel even afgeleid, <lacht> dus die, die, komt nu, die komt er nu aan. <lacht> Thank you. Tolerate. And though I think I crossed that line last night. nummer van uh, uh, Elsa... Birgitta Beckman, zoals... Uh, voluit, uh, zo zeg ik het goed, hè? Elsa of niet? Uh, ja, het is Birgitta. Birgitta Beckman, ja, het is een Zweedse naam. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh, even over daarnet. Uh, want er viel mij iets op uh, in het uh, gesprek wat, uh, wat Miranda even met je had. Um, ja. Want je bent al uh, vrij jong uh, aan het uh, schrijven uh, gegaan. Uh, zat dat er eigenlijk al vroeg in dat, uh, dat je dat zo, uh, zo goed uh, kon? Is dat, uh... Uh, ja, ik, ik was wel al weet ik veel goed wanneer ik leer schrijven. Mm, mm. Of uh, op de basisschool weet ik nog dat als je dan een verhaaltje moest schrijven en dat mocht of moest dan uh, één uh, pagina in zo'n klein schriftje zijn. Mm. Dan schreef ik vaak wel tien, tien pagina's vol of zo. Mm. Uh, Want ik vond verhalen schrijven gewoon heel erg leuk. En ik wilde vroeger ook eigenlijk schrijfster worden. Um, ik wilde meerdere dingen worden hoor. Maar, um, dus ja, dat, dat die liefde voor schrijven, dat zat er al heel vroeg in, ja. Hmm. Uh, ben je ook een fantasierijk uh, iemand dan? Want uh, vaak wordt er dan ook over gezegd van als je graag uh, verhalen wil schrijven... dan moet je ook een, een goede ja, inlevingsvermogen en een beeld hebben bij iets. Ja, ja dat heb ik zeker, ja. ja? <laughs> Bijna te veel. <laughs> en dat moet dan uh, allemaal uh, een uitweg uh, krijgen in teksten of wat dan ook? Ja, ja, ja, op die manier kan ik het heel mooi benutten. Hm. Um, ik kan bijvoorbeeld heel slecht naar enge films kijken, want dan leef ik me veel te veel in. En dan, ach, dan kan ik dagen niet slapen en dan voel ik me helemaal naar. En zo dus, uh, hey, en hoe zit het dan, precies, ja. weet je, met films en fantasie en zo? Um, de video's die je maakt, of de, uh -huh. die, die jij maakt, ik denk samen met mensen sowieso. Um, ja. hoe, kom, hoe komen die tot stand? Want ze zijn zo prachtig allemaal. Dank je. Um, nou, dat begint altijd met een idee. Natuurlijk. Ja, uh, <laughs> <laughs> maar dat, ja, dat script, dat, dat, uh, dat bedenk ik. En soms zijn dat uh, ideeën die ik al heel lang heb. En dan vind je opeens, heb je opeens een nummer wat heel goed daarbij past. Of, uh, of het is zo dat er een clip moet komen voor een bepaald nummer. En dat ik dan echt heel veel moet gaan brainstormen. Mm -hmm. Van oké, okay, wat zal ik hiervoor bedenken? Want... Ik wil dat meer dan gewoon maar beelden bij de muziek. Ik wil echt graag dat er een verhaal in zit, ik hou van metaforen, het moet filmisch zijn. Uh, ja, dat vind ik wel heel vet, dus um, ja, daar ben ik dan wel een tijdje mee bezig, met transcript. script. Ja, dat komt er heel erg in terug uh, ook. Ja, hey, is ja, dat, ja cool. Ja, is dat ook uh, bij je uh, vorige single? Ook, uh, want daar viel het mij eigenlijk ook, eigenlijk ook op, de clip. Met You're not my favorite sandwich. Ja, ja nou, dat was dus zo'n voorbeeld van... Uh, dat ik in een hele korte tijd... of nou ja, het nummer bestond al langer... maar mm. ik had de hele tijd alleen maar vage ideeën en zo. Maar op een gegeven moment, ja, dan moet er echt een clip komen. Mm. Dus dan moet je echt gaan concretiseren. Um, en ik merk ook wel dat het... het is vaak ook met veel dingen zo... je moet gewoon beginnen. Mm. En Het hoeft niet zo te zijn dat je meteen van tevoren... al alles hebt uitgedacht of een perfect idee hebt... Mm. Want zo'n idee kan zich nooit, um, ja dat kan nooit groeien als je er niet gewoon mee begint. Want het is altijd gaan er weg. Uh, ook zelfs op de set, dat je dat je gewoon nog ideeën hebt van oh dit detail dat zou nog vet zijn om het zo te doen. Mm. Um, dus ja, dat is wel een grote les voor mij. Van just do it. En niet, want ik kan heel lang kan ik overthinken. Ja. <laughs> en dan kom je soms ook niet verder. Ja, en nog, nog één ding over dat, uh, dat liedje. Uh, dat, de vorige ja. song. Hè, You're not my favorite sandwich. Is dat nou, heeft hij hier een serieuze lading? Of uh, zat je op een gegeven moment naar een sandwich te kijken. En je denkt, nou ik kan er ook wel een liedje over schrijven. <laughs> nee, nee, nee. nee. Dat, uh, dat doe ik soms voor de lol. Met vrienden of zo. Maar dat hm. zou ik nooit uitbrengen. Uh, nee, het, was, het is ook een metafoor eigenlijk. Het was uh, in een periode dat ik... Uh, dat ik heel veel veranderde en ik was snel dingen zat en zo en ik had toen een vriend en die benoemde dus dat hij bang was dat ik hem ook snel zou vervangen of snel zat zou zijn. <lacht> en toen dacht ik van ja, maar gast, jij bent niet een, een object of iets wat er niet toe doet, je bent een fucking vriend, ik hou van je. Dus het is niet dat je mijn favorite sandwich is, dat zing ik ook aan het einde van het nummer. Yeah. Uh, you are a man, yeah. not a sandwich. Ja, ja, ja. Dat, dat, wel, dat is ja, het is, het is, dus toch zit er een hele leuke, leuke kant aan het uh, verhaal. Ja, ik, ja, ik, vind ik, ik. Een liefdesliedje. Ja, ja dat, vind ik, dat vind ik heel leuk. Ja. Ik dacht, je hebt de liefde verklaard aan een sandwich, maar het blijkt dus uh, gewoon uh, het, het, het de vergelijking van, nou ja, je, het is niet zomaar dat je iemand inwisselt... Het is uh, gewoon een mens van vlees en bloed. Dat is het eigenlijk. Ben, ja. Ja. ja. ja. ja. Schoonlijk. Schoonlijk. ja. Heerlijke metafoor wel. <laughs> uh, hey, ja. en, um, uh, je hebt al zoveel verschillende dingen gedaan. Um, kan jij je herinneren dat je vroeger naar uh, liedjes luisterde... of artiesten of bands hebt gezien? Um, uh, als je daar aan terugdenkt, wat zijn dan echt jouw inspiratiebronnen geweest? Um, nou, Sowieso de, de muziek die mijn ouders luisterden. Dus veel klassieke muziek. Uh, veel Ierse muziek. Uh, volkmuziek, dat soort dingen. Mm -hmm. Daarom hoor je dat nog steeds wel terug ja. in mijn uh, muziek, want voor mij voelt dat gewoon als een warme deken en thuiskomen en ja, dus dat, dat, dat blijft voor mij en dat vind ik nog steeds hele fijne muziek. Um, en, en daarna, toen ik wat ouder werd en ook zelf dingen ging luisteren, nou sowieso Zoals bijna ieder kind. Gewoon echt top 40 liedjes ook. Ja. Dat ik gewoon een tijdje natuurlijk fan van. Mm -hmm. uh, en dat hoor ik ook nog wel terug in mijn muziek. Dat ik ergens ook wel gewoon die... Uh, ja, dat dat het gewoon lekker in het gehoor moet liggen. Van Ik kan misschien wel soms ingewikkelde dingen willen in mijn muziek. Maar het is ook wel weer easy listening. En ook wel weer makkelijk te begrijpen. Mm -hmm. En dat vind ik heel leuk om daar uh, tussen te spelen. En... Um, nou, dat heb ik dus ook... Toen ik mijn eerste nummer schreef... Uh, toen ik elf was... toen kwam mijn zangdocente... Uh, die zei van... oh, dat doet me denken aan Tori Amos. Ah. En ik kende haar niet. En zij gaf mij dus... een cassettebandje... Um, met, een uh, Ja, met, uh, met het album... Boys for Pelle. Mm -hmm. um, en ik weet nog... ik luisterde dat en ik dacht... wat is dit nou weer? Ik was elf. Ik begreep... Er, weinig van, mm -hmm. maar want het heeft iets apart natuurlijk, uh, maar toch ook weer heel erg lekker in het gehoor. Ja. Ze heeft en als je nou één die... nummer zou moeten kiezen, welke zou dat dan zijn? Ja, sowieso de eerste van het album. Mm -hmm. Dat was ook altijd het nummer wat ik als eerste hoorde en dat was zo mooi. Die pianopartij erin, ach, dus dat is dan uh, Beauty Queen met, uh, of Beauty Queen Horses. Nou, uh, ja, dat nummer. Dan gaan we die draaien. Dankjewel, Elsa. hey Ja, jullie bedankt. <laughs> een hey, fijne avond ja. nog. Ja, jij ook. Dankjewel. Doe doeg, doeg. Chase down your poses, your pansies and oses, The no. Yeah. En waar hebben we naar nou geluisterd? Uh, nou ja, Elsa's aanbeveling, Tori Amos. En uh, daarnet hoorde je La Bashida. Ja. Uh, Art Punk band uit Amsterdam. Hadden laatst ook een LP-presentatie in Sinatol. Hebben we bijgewoond. Hmm. Toevallig, Buk, wat we eerder draaiden op de avond. Uh, volgens mij zijn hij een heel goede bevriend. Want ze spelen vaker samen. En die stonden ook in hun voorprogramma tijdens ja. dus die show. Ja, dus, uh, dit is al een band die uh, wat langere tijd bezig is. Ja, die zijn wel lekker uh, ja, hun dingen doen. Maar ik vind het zo mooi dat uh, Saskia, de vondvrouw uh, van Rashida. Hmm. dat zij ook gewoon haar viool gewoon toevoegt in, in zoiets hard. of zo. Het geeft een soort van. Uh, ik vind Zelfio ik vind altijd een heel instru interessant instrument... omdat het zo lekker snijdend klinkt. Maar tegelijkertijd is het ook voor een soort van subtiele... ja, uh, zachtheid of Ja, zo, ja, ja. ja. Je wel. ja. Te, het, het, het, het geeft een, een aparte draai. Ja. Ja. Uh, de, nog even een kleine uh, agenda, geloof ik, ja. nog eventjes uh, doen. Nog even snel de popagenda. Want de popronde gaat dit jaar niet door in normale vorm... maar wij creatieve sector zouden het niet-creatieve sector heten... als wij niet met andere ideetjes komen. Dus ze hebben pre parties in het leven geroepen. De volledige agenda kan je gewoon vinden op uh, popronde.nl. Maar we hebben twee um, extra vast uitgevist... die op Noord-Hollandse locaties spelen. Dat zijn op 16 oktober... Minor Citizen, die heb je vanavond gehoord... Um, in Hoofddorp bij de Duiker. En um, op 1 november... Pet uh, Penny in Hoorn... Bij manifesto. Dan zijn we aan, bijna aan het eind. En dan hebben we er nog eentje klaarstaan. Daar heb jij ooit nog uh, iets uh, mee, uh, Demi. Uh, want uh, die heeft in de P60 ook onder de... Uh, de de, de, de, de, de, de, de, de NH-pop uh, op sleeptouwen. Daar heeft hij. Ah, okay. ja, die hint ik weet, heb u, ik hier gegeven. Ja, ik heb hem nog geïnterviewd zelfs. Je hebt hem zelfs Jacob. nog geïnterviewd, ja. ja. Jacob D. Edward... Hele sympathieke guy. ja. Uh, het nummer Romance. Daar sluiten we mee af ja. en volgende maand zijn we er weer. Ja. ja en zeker. iedereen met suggesties, mail vooral naar 3412 Noord-Holland at gmail.com Helemaal goed. Tot de volgende keer. Dag. Doei doei. Doe should fly low in the midst of spring. So the ship without a sail could sail the sea again. tired of the sea